Het seizoen heeft in de Duitse en Oostenrijkse Alpen direct tot problemen geleid. Vandaag dicht. De autoriteiten roepen iedereen op om thuis te blijven. Ook het verkeer heeft veel last van de sneeuw. Regionale media spreken van een totale chaos op de weg. En ook in Oostenrijk veroorzaakt de sneeuwval grote problemen. De Prijzenoorlog die Albert Heijn heeft gestart, heeft de supermarkt niet meer klandisie bezorgd, meldt marktonderzoeker GFK. De klantkring van Lidl, een van de grote concurrenten van Albert Heijn, groeide wel met 2% dit jaar. Door zich met de prijsverlagingen expliciet op Lidl te richten, heeft Albert Heijn de concurrent juist naamsbekendheid bezorgd, zeggen deskundigen. Vakbond CNV vreest dat de gevolgen van de geldverslindende prijzenslag worden afgewenteld op het personeel. De onderhandelingen over de begroting tussen de coalitie en de oppositiepartijen gaan de komende dag verder. Rond drie uur vannacht werden de onderhandelingen opgeschort. D66-leider Pechtold zei dat hij het gevoel heeft dat de partijen verder zijn gekomen. En ook minister Dijsselbloem zegt dat de partijen zijn opgeschoten, maar dat er nog geen akkoord is. Premier Rutte benadrukte dat er naar ingewikkelde zaken wordt gekeken, maar dat niet langer dat zal duren dan nodig is. Syrische opstandelingen hebben in augustus zeker 190 burgers gedood... meldt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Dorpelingen in de noordwestelijke provincie Latakia werden geëxecuteerd... en meer dan 200 mensen, vooral vrouwen en kinderen, zouden zijn gegijzeld. Veel van hen worden nog steeds vastgehouden. Volgens Human Rights Watch was de operatie een gecoördineerde, geplande aanval... en moeten zowel de Syrische regering als de rebellen zich verantwoorden... voor het internationaal strafhof in Den Haag. En dan het weer. Vanuit het noordoosten en oosten steeds meer regen. Vooral in de noordelijke helft van het land blijft de regen lang hangen. Het wordt 10 tot 14 graden. Morgen vooral in het noorden nog regen. Op andere plaatsen ook zon en het wordt 12 graden. Dit was het NOS.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 Emotion by Esprit.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 Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A8 naar Amsterdam bij 3, Vanuit Alkmaar op de A9 voor knap in verdorp 6 kilometer. Bij Rotterdam op de A16, vanuit Breda op de Parallelbaan voor Rotterdam Centrum, 4. A27 Utrecht-Gorken bij Lexmond, 4 kilometer. Daar staat een vrachtauto stil op de rechte rijstrook. En de N57 Ouddorp-Rotterdam voor de afrit Briele, 4 kilometer. Tot zover de verkeers. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. It's quarters to three. There's no one in the play. You and me, so seven of Joe. I got a little story, I think you should know. We're drinking, my friend. episode Make it one for my baby And one more For the road I know the routine Put another nickel machine I feel kind of By bending your ear But this torch that I found It's gonna be drowned Or it's gonna explode Make it one for my baby morgens maar wakker worden. Hè? Met zo'n uh, zo stem. <laughs> uh, David Habig uh, achter de knop uh, en Adelspoor als presentator, die moet even lachen. Want ja, het was natuurlijk uh, Adelspoor die zong En uh, kan ik u wel vertellen dat ik dan uh, volgende week zondag om vier uur in het wapen als uh, speel met uh, ik laat me begeleiden door banden uh, op de saxofoon en, uh, en zingen. Dus volgende week zondag om vier uur in het wapen. En we gaan door met uh, morgenavond. We laten nog iets horen van Scott Hamilton. U weet het, morgenavond is hij om half negen. Ja, om half negen. In de... In de krocht. Uh, er zijn nog kaarten. 15 euro is de entree. En voor studenten 10. En uh, ja, het is jammer dat uh, 65-plussers geen korting krijgen... want uh, nou, dan had ik er ook waarschijnlijk toe gegaan waar ik ben er wel, denk ik. Uh, u hoort hem uh, live in Italië in Bologna met een oude standaard Indiana. De ...Darn Dead Dream... ...die prachtige, prachtige bellen van Jimmy van Jusen... ...en gespeeld door een van de belangrijkste groepen... ...uit de, de hardbob-traditie. U hoorde uh, Art Farmer en uh, op trompet... Benny Golson op tenoorzangs. ...Bill Evans Piano, Edison Former Boss... ...Dave Bailey Drums. En ik vond het zo mooi dat we nog een stukje gaan draaien van deze CD. Een stuk van Cole Porter... I love you. Ik liep gisteren over de straat over de boulevard eigenlijk en ja, toen schoten een uh, nummer in mijn hoofd. Het kwam mede door het, uh, het mooie weer en uh, toch nog wel veel mensen op het strand. Uh, hierbij uh, Billy Holiday met Summertime. Williams, Faber Williams kennen we inmiddels al een tijdje. Uh, hij heeft namelijk uh, samen met een ander uh, de groep NERD opgericht. Um, maar hij had eigenlijk afgelopen zomer zijn hit uh, samen met Daft Punk, uh, de, het nummer Get Lucky. Um, daarnaast heeft hij in 2013 ook samengewerkt uh, aan de single Blurred Lines van Roman Thicke, die een tijdje in de behoorlijk tijdje in de top 40 heeft gestaan. En hij heeft nu een hit... van, zijn, uh, van de film... Uh, Despicable Me 2. Het nummer heet... Happy. It might De, de hiphop, hè? Van, de, van David uh, Habich, die, die aan de knoppen zit... maar tussendoor stiekem uh, nog wel eens even zijn eigen zin uh, doordrijft. Nou, dat, dat is goed. Dat was heel uh, erg leuk. Maar ja, we gaan weer terug uh, naar de jaren 50. Hè? De, de, de, de, de tijd van de jazz. En, uh, en uh, een bijzonder cd'tje heb ik hier voor me liggen. Ja, ik denk dat hij heeft alleen maar bijzondere maar Elgar, Garter is toch wel heel bijzonder... en vooral zijn stijl van piano spelen. En ik heb een cd'tje opgesnoord uit mijn, uh, mijn bibliotheek, discotheek. En dat is een live concert in uh, Californië, in Carmel, zo gezegd. En het heet, uh, de cd heet Concert by the Sea. U hoort daar twee nummers uh, van. De prachtige I'll Remember April en die mooie ballad Teach Me Tonight. En u hoort... Elle Gardner op piano, Eddie Callahan op de bas en Denzel Best op de drums. <applacht> Live in 1955, Wat blijft de tijd, hè? In Carmel in Californië. Concert by the sea. Uh, Art Blakey uh, was natuurlijk een van de grondleggers... van de hardbop traditie in de eind 40 jaren. Uh, nou, er zijn ontzettend veel muzikanten... die hier bij Art Blakey gespeeld hebben... En uh, daarom is het altijd wel weer leuk om, om iets van Art Blakey te draaien... en de Messengers, want uh, de bezettingen zijn altijd anders. Maar in die 70e jaren kwam er een, uh, een jonge trompetist uit uh, New York... en dat was uh, Winton Marsalis. En die werd natuurlijk gelijk ingepikt door Art Blakey om bij hem te komen spelen. Winton Marsalis, die uh, tegenwoordig directeur is van het uh, Lincoln Center Conservatorium in New York City, de vlakbij het Central Park, speelt trompet. U hoort uh, Art Blakey natuurlijk op de drums. Charles Fenborough, Bob de Bas en Billy Pierce op de tenoorsaks. Bobby Watson op alt en James Williams piano. En u hoort een, een Rodgers en Hart uh, compositie. Falling in Love with Love. Een andere trompetist die dus in de hardbop-traditie uh, sporen wel heeft achtergelaten, was natuurlijk Lee Morgan. En uh, als je nou als uh, dus, uh, de jazzmuzikanten in die tijd hadden een hard bestaan en uh, ze zijn er allemaal niet rijk van geworden. En uh, Lee Morgan, die ooit door zijn vrouw doodgeschoten werd in een nachtclub waar hij stond te spelen in New York, omdat hij natuurlijk wel eens naar een ander keek. Uh, gaat nu spelen met uh, Kenny Rogers op de Altsaks. En ook zo'n eigenlijk triest figuur, maar een fantastische muzikant. Henk Mobley op de Noorsaks. En Henk Mobley is geëindigd als schoonmaker op uh, Grand, Grand Station in, uh, in Manhattan. Natuurlijk de, de vader van de, van de Hardbop uh, op piano, Horst Silver, Paul Chambers, Bas... En Charlie Perser-Drums, u hoort de prachtige pallet van Benny Golson, Whisper Not... Even uh, vroeger afsluiten, omdat we met de tijd in nood komen. Ja, is hij daar? Want we gaan nog even door met. Uh... en we gaan eruit met uh, Sport Hamilton. Die uh, morgenavond in Krochten om half negen speelt. Uh, live met uh, Erik Timmermans en Benioff van Babel. Op spoor. Euh, en aan de knoppen David Habies. Dus u kan morgen naar de krocht. Van ZFM, via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Raymond Sereem met het NOS journaal. Kickbokser Bader Hari heeft aan het begin van de tweede dag van zijn proces... een excuses aangeboden aan zijn slachtoffers. Hari, die terecht staat voor acht geweldsmisdrijven en één verkeersdelict...